De miljoen euro dat kroongetuige La S. krijgt voor zijn rol in het liquidatieproces moet niet gezien worden als een beloning. Dat stelt het Openbaar Ministerie in een reactie op het nieuws dat La S. dat bedrag is toegezegd voor het geven van informatie. Volgens het OM is het bedrag dat hij krijgt bedoeld als financiële voorziening om een zelfstandig en veilig bestaan op te kunnen bouwen. Het bedrag zou zeker niet gezien moeten worden als een beloning voor zijn afgelegde verklaringen. Huurmoordenaar La S in het OM sloot begin 2007 een deal in ruil voor zijn verklaringen over andere verdachten. Zou de officier van justitie tegen hem een lagere straf eisen? Bij een schietpartij bij een joodse school in Toulouse zijn slachtoffers gevallen, dat melden Franse media. Er wordt gesproken over twee of drie doden en enkele gewonden. Onder hen zouden kinderen zijn. Ooggetuigen zeggen dat de schutter op een zwarte scooter is gevlucht.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 Volgens KPN zijn er duizend verzoeken voor een schadevergoeding ingediend. Daarvan zijn er 750 gehonoreerd. KPN steekt ook extra geld in beveiligingsmaatregelen van het netwerk. Op station Nijmegen is een trein door een stootblok gereden. Twee reizigers raakten licht gewond, de politie. De machinist was niet gewond. En die zal natuurlijk door de spoorwegpolitie van KNPD worden gehoord. Die gaan natuurlijk ook onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Of hier sprake is van een technisch defect of menselijk falen. Of een combinatie? Nou, daar gaan we nu onderzoeken. Maar op dit moment is daar nog niks over te zeggen. De trein van vervoerder Veolia kwam uit Roermond en kwam tegen het perron tot stilstand. Het voorste deel ontspoorde. Het overige treinverkeer heeft volgens ProRail geen last van het ongeluk. De politie van Nijmegen onderzoekt, waardoor de trein niet op tijd is gestopt. Veel Griekse eilanden zijn de komende dagen afgesloten van de buitenwereld. Vanwege een staking van de scheepvaart, waaronder de veerboten. Het vakbond PNO heeft opgeroepen tot een 48-uur staking... die mogelijk met nog eens twee dagen extra wordt verlengd. De schippers protesteren onder meer tegen de bezuinigingen op de pensioenen... en op hun sociale zekerheid. Vanwege de staking gaan er geen ferries van en naar een groot aantal Griekse eilanden. Ook worden er geen producten aangevoerd naar de eilanden. De boeren op Creta hebben geklaagd bij de minister... dat hun producten niet kunnen worden geëxporteerd. Ze zijn bang voor zware economische schade.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Resistente bacteriën rukken op in Europa en we doen er niks aan. Waarom krijgen topsporters zo vaak een hartaanval... Uit recente cijfers blijkt dat 28% van de honden gedragsproblemen heeft... en dat een kwart van alle katten niet lekker in zijn vel zit. Wij weten steeds meer, dus we kunnen het steeds beter plaatsen en labelen. Ja, en het ochtendhumeur krijgt u ook nog van Henk Westbroek. Het is 6 over 10, het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Resistente bacteriën, dames en heren, rukken op in Europa en ons medicijnkastje is leeg. Dat was de conclusie van een internationale bijeenkomst in Kopenhagen afgelopen week. Margaret Chan, die is voorzitter van de World Health Organization, de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Die luidde daar de noodklok. Spreker namens Nederland op deze conferentie was hoogleraar microbiologie Jan Kluitmans. Goedemorgen, meneer Kluitmans. Goedemorgen. We wisten toch eigenlijk al lang dat dit een vrij zorgwekkende situatie was? Ja, dat weten we en we zien het de laatste jaren sterk toenemen. Maar mevrouw Tjaan maakte nog eens duidelijk dat de vrees dat er iets zou gebeuren inmiddels werkelijkheid is geworden. En in Europa ook steeds verder oprukt vanuit het zuiden. Griekenland, daar is het al een paar jaar, heeft het vaste voet aan de grond. Italië zie je het nu uh, dat het zich daar ook genesteld heeft en van daaruit. Uh, ...kruipt het op naar het noorden en ja, daar moet echt iets gebeuren om dit uh, tijd te keren. Ja, hoe alarmerend is de situatie? In die landen is het zeer alarmerend, want er hebben mensen nu uh, besmettingen met micro-organismen... ...die niet meer met uh, de bestaande middelen te behandelen zijn. Nee, met andere woorden, antibiotica helpt niet meer. Precies. Daar gaat het dan om. Uh, hoe, hoe snel kan dat in Nederland gebeuren? Nou, het Maastracht ziekenhuis heeft daar natuurlijk een uitbraak mee gehad met zo'n bacterie. Daar zie je dat het tijd er ook uh, ja, behoorlijk uh, om zich heen gegrepen heeft. Ja. Daar hebben ze nu met goede bestrijdingsmaatregelen het ook weer heel snel terug. Dus het kan zeker wel. Maar je ziet gewoon dat uh, niet alle ziekenhuizen even goed daarop voorbereid zijn en uh, kunnen garanderen dat ze dit probleem tijdig signaleren en uh, dan de krop indrukken. Ja, nou het is het punt natuurlijk dat we dit probleem al jaren signaleren. In ieder geval al een jaar of twee. Uh, en waarom is er dan in de tussentijd zo weinig gebeurd om het uh, probleem het hoofd te bieden? Ja, op die conferentie uh, werd toch weer eens duidelijk dat mensen een heleboel dingen wel signaleren, maar vervolgens heel weinig dingen doen om, er ook wat, uh, om, om het terug te dringen. Maar hoe kan dat nou als het gaat om een zaak van leven en dood? Ja, omdat het toch een, voor veel mensen een onzichtbaar probleem is. Microorganismen zie je niet. En uh, vaak beginnen men pas uh, maatregelen te nemen als we al veel te ver zijn. En je ja. moet dat in een vroege fase doen, wil je dat succesvol kunnen doen. Ja, maar, maar dat geldt dus ook voor de microbiologen dan? Zeker, zeker. Maar die zouden toch, die beestjes, wel moeten kunnen zien onder een microscoop? Uh, nou, onder de microscoop zie je niet dat ze resistent zijn. Dus daar moet je wel in het laboratorium bijzondere technieken uh, voor aanwenden. Ook dat heeft bijvoorbeeld in de Maastad-situatie uh, uh, vertraging opgeleverd. Uh, en dat ja. moet gewoon niet. Goed, het is dus een alarmerende situatie die ook dicht bij ons aan de deur uh, staat. Uh, en nou zegt mevrouw Tjaan, de voorzitter van die WHO, of de directeur van die WHO, die zegt dus nu... Jongens, schouders eronder, er moet iets gaan gebeuren en snel ook. Wat moet er gaan gebeuren? Nou, ik denk dat zowel in de, bij de menselijke geneeskunde, in de ziekenhuizen en bij de uh, huisartsen moeten we echt veel terughoudender zijn met antibiotica gebruik. Dat wordt te makkelijk naar antibiotica gegrepen en ook te makkelijk naar middelen die uh, onnodig breed zijn, zoals wij dat noemen. En datzelfde geldt bij de dieren. Het gebruik bij de dieren, dat werd ook heel nadrukkelijk genoemd, dat is vele malen groter dan bij de mensen. En voor het grootste deel wordt dat gegeven aan dieren die niet eens ziek zijn, ja, die u, nog gezond zijn. U was daar uh, bij die bijeenkomst in Kopenhagen om te praten over kip. Ja, dat was mijn inbreng daar en dat stond ook heel nadrukkelijk op de agenda van de beleidsmakers die daar waren dat er echt iets moet gaan gebeuren met het gebruik van antibiotica bij dieren. En dat moet niet uh, halveren, maar het moet echt uh, naar een fractie van wat het nu is. Ja, daarvan uh, zegt ook het Nederlands kabinet, hè, bij monden van uh, de minister van Economische Zaken en Landbouw... en de staatssecretaris Henk Bleker, die heeft ook al meerdere maanden gezegd... we zijn ermee bezig, we brengen het percentage uh, antibiotica dat gebruikt wordt in de veestapel brengen we terug. Is dat voldoende? Nou, ik vind het heel goed dat men ermee bezig is. Maar ik denk wel dat we veel verder moeten gaan dan die halvering. En dat kan alleen als je het hele systeem herziet. Als je die hele manier waarop je met die dierenhouderij omgaat... Uh, vanaf uh, basis opnieuw opbouwt... op een manier dat je ook veel meer aandacht hebt voor hygiëne. Precies zoals in de ziekenhuizen. Preventie is hier het toverwoord. Je moet gewoon zorgen dat dieren en mensen niet ziek worden. Dan heb je die antibiotica ook niet nodig. Antibiotica worden te makkelijk gebruikt om andere problemen op te lossen die je ook kunt oplossen met goede preventie. Juist, dus met andere woorden, ter dag in als je bij de huisarts terechtkomt... en die wil je een kuurtje voorschrijven, eh, vooral zeggen, eh, geef mij even iets anders... en verder vooral biologisch vlees eten? Nou, biologisch vlees lost het probleem ook niet op, want daar zitten ook resistente bacteriën in. En als je antibiotica nodig hebt, moet je ze ook zeker krijgen. Maar voor een griepje heb je geen antibiotica nodig. Zijn er ook knappe koppen bezig met het verzinnen van een nieuw soort antibioticum eigenlijk? Ja, dat is de andere benadering natuurlijk, dat we nieuwe middelen nodig hebben. Maar daar wordt op korte termijn geen enkel uh, nieuw middel verwacht. Met andere woorden, als je een resistente bacterie hebt, dan ben je goed de Sjors. Dat, dat uh, loopt meestal uh, iets minder goed af als dat het een gevoelige bacterie is, ja. Dat... Uh... En in Nederland hebben we het probleem nu nog onder controle, maar we moeten wel zeer alert zijn en echt in een hele vroege fase fel reageren op, uh, als we die bacteriën signaleren. En ook het medisch toerisme, wat een belangrijke rol speelt. Veel mensen gaan voor behandelingen nu naar het buitenland. En dat geeft natuurlijk ook dat die bacteriën heel makkelijk uh, zich uh, kunnen nestelen in Nederland op die manier. Ja, het is dus echt een groot en serieus probleem. Ja, een internationaal probleem. Jan Kluitmans, hoogleraar microbiologie, aanwezig op die conferentie in Kopenhagen. Waar de directeur van de WHO de noodklok luidde over resistente bacteriën. Ik dank u wel. Dank u.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 Uit recente cijfers, dames en heren, blijkt dat 28% van de honden gedragsproblemen heeft en dat een kwart van alle katten niet lekker in zijn vel zit. Deel 1 van Dierenmanieren, gemaakt door Roy Herkens. Normaal gesproken wordt u zo meteen opgeroepen met uw achternaam en kamernummer. U kunt dus gewoon hier wachten. En de kamers zijn rechts in de gang. u wacht kamer 8. Hij is hoofdzakelijk dominant tegen kinderen in kleine, of in en... Kle kle echt kleine kinderen, ja. Jago is op dit moment een rustige hond. Maar owee, als hij kleine kinderen ziet, dan verstijft hij opeens. Volgens de eigenaar lijkt het dan alsof de hond op het punt staat aan te vallen. Hij heeft één keer vrienden van ons, dat, hij, dat we weg wilden lopen, dat hij even hapte. En of het naar het kindje, naar het handje van het kind. Want ik denk dat hij in één keer, of dat hij ervan schrok, maar dat weet ik niet. Maar ik hij, nou, was een keertje tot bloed, een beetje bloed, uh, eraan. En niet, ik had niet het idee dat het hard was, maar wel vervelend. Djago is niet alleen. Uit recente cijfers blijkt dat 28% van de honden gedragsproblemen heeft. In 2009 opende de eerste psychiatrische polie voor dieren. Het is niet per se zo één op één te zeggen. Want wij krijgen steeds meer kennis: natuurlijk, van dat er vergelijkbare psychiatrische stoornissen bij dieren te vinden en te zien zijn. Claudia Vinken... Gedragsbioloog, zien jullie ook het aantal psychiatrische stoornissen toenemen bij honden en katten? Ook bijvoorbeeld ADHD, dementieachtige verschijnselen. Nou, dat zijn allemaal fenomenen die bij de mens ja, natuurlijk, al jaren bekend zijn. Trouwens, ook niet altijd op te lossen zijn, natuurlijk. Hè? soms complex en moeilijk zijn. Vergelijkbare elementen zien we dus ja, bij honden en katten ook bij ADHD. Bij honden zien we ja, soortgelijke uh, symptomen naar voren komen als we humaan ook en weten. Dus je kan niet echt zeggen van ja, kijk de, de, de, ja, de psychiatrische problemen die worden steeds groter. Nee, wij weten steeds meer en wij herkennen steeds meer. Dus we kunnen het steeds beter plaatsen en labelen. En dan ook behandelen natuurlijk dient de gevolgen omdat we steeds beter weten wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. Omdat we dat ook natuurlijk herkennen humaan. Hé, hey, hé. Hey. Kom eens. Kom eens. It's a good job. Kom hier. Hey. Want u ziet dat ja, een pop werkte al, als zijnde een, een kind. En eigenlijk moet u net zo lang wachten tot die hond eigenlijk een moment heeft van ontspanning. En dan zou je de hond kunnen belonen. Dus het wordt heel lang wachten, want je ziet dat hij heel slecht herstelt. Er is inmiddels een uh, pop gepakt. De pop is een nou ja, meter uh, groot ongeveer. En wat ik zie is ja, verstarring. En dat zijn de eerste gradaties van uh, ja, de agressiemotivatie. Daaropvolgens zou dus een hap kunnen volgen of een uh, ja, wat grotere uitval. De gedragskliniek voor dieren verbonden aan de Universiteit van Utrecht... is één dag per week geopend voor de allerzwaarste probleemgevallen. En vandaag is Diego op bezoek. En dat is dan ook heel terecht dat een eigenaar dan ja, hier komt. Want ja, een risico voor de maatschappij is er natuurlijk ja, altijd één te veel. Zeker als het kinderen aangaat uh, ja, in een leeftijdscategorie van één tot vier jaar. ADHD, dementie, depressie, obesitas... Het wordt niet alleen bij mensen, maar ook steeds vaker bij dieren erkend. Eh, depressieachtige verschijnt, eh, soms eh, bipolaire aandoeningen inderdaad. Eh, van eh, ja, Soms een depressieve hond en soms eh, is de hond eh, ja, helemaal eh, hyperactief en vrolijk. En dat soort dingen. En dat zwitst eh, heen en weer. Niets menselijks is een hond vreemd. Het is wel zo dat wij natuurlijk eigenlijk allemaal met onze huisdieren te maken hebben. Met dieren die in een beperkte leefomgeving leven. Dus eh, de hond en de kat en andere huisdieren moeten het doen met hetgeen wat wij hen bieden. Hetgeen wat wij hen bieden is niet altijd optimaal. Dus eigenlijk een in adequate leefomgeving. Denk maar eventjes aan het uitlaten. Er zijn heel veel honden die onvoldoende uitgelaten worden, omdat wij natuurlijk vijf dagen in de week werken en dat soort dingen. Maar er zijn ook nog ja, andere ja, huisvestingsaspecten of misschien managementaspecten die niet helemaal aan de eisen, de gedragseisen van een hond of een kat voldoen. Nou, die honden die komen klem te zitten, omdat zij telkens weer merken met hun gedragsaanpassingen en ook natuurlijk de fysiologie aanpassingen dat zij er niet in slagen om iets aan hun leefomgeving te doen. Wij mensen kunnen dat vaak wel, omdat we vaak toch nog keuzemogelijkheden hebben. Nou, die hond die heeft geen keuzemogelijkheden, want die is beperkt in de beperkingen die wij hen bieden. Nou, op het moment dat zo'n dier er dus niet in slaagt, telkens weer niet om zijn leefomgeving aan te passen... binnen zijn gedragsassortiment, wat hij in huis heeft, dan kan zo'n dier in een depressie komen. Een depressieve status, wat lijkt inderdaad op de depressie die we humaan kennen. En in steeds meer gevallen worden medicijnen voorgeschreven. Het komt alleen maar de farmaceutische industrie ten goede. En je ziet honden en katten rondlopen met uithangende ogen. Ziet, als een drukverslaafde. Dat wordt u morgen. In dierenmanieren. Roy Heerkens, begeleid door Count Basie. En vragen en opmerkingen over deze serie... en over alles wat we doen in deze uitzending... zijn van harte welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks, waarom krijgen topsporters zo vaak een hartaanval? Eerst nu naar het ochtendhumeur van Henk Westbroek. We drinken, drinken, drinken, tot en we me zinken, zinken, zinken. Nederland verzuipt in verenigingen die doelstellingen hebben... die op zich ronduit sympathiek zijn. Bijvoorbeeld dat mensen moeten ophouden met roken... of met het in grote hoeveelheden consumeren van spekvet en alcohol. In plaats van ervan uit te gaan dat de meeste mensen... ruim voldoende onderwijsgenoten... om in staat te zijn verstandige argumenten te omarmen... in plaats van ons derhalve stelselmatig... met een palet van spitsvondigheden te bombarderen worden door deze clubs in de regel voorgesteld de argumenten... de argumenten maar te laten en een snellere weg te bewandelen. Die van de belastingverhoging. De logica hierachter is altijd dezelfde. Verhoog de belasting of de accijns op kwalijk spul... en mensen kijken wel uit om in het vervolg nog een sigaretje op te steken. Net nadat ze een toosje met roompaté weggespoeld hebben met een glas witte wijn. De marktwerking, is de onderliggende gedachte, doet altijd wat de marktwerking moet doen. Waardoor we, zonder er nog één woord aan vuil te hoeven maken, als vanzelf in een gezonder Nederland komen te wonen. Zou onverhoopt later toch blijken dat de marktwerking onvoldoende heeft gewerkt, de luie flikker, dan verhoog je de accijns of de belasting opnieuw een beetje. Als je dat maar lang genoeg blijft doen, gaat die marktwerking toch een keer werken. Het kan niet anders. Het trieste is dat die marktwerking wel moet gaan werken, maar tegelijkertijd niet mag gaan werken. De overheid is voor haar inkomsten namelijk sterk afhankelijk van de kwalijke gewoonten van haar onderdanen. Als iedereen morgen stopte met drinken, roken, alle soorten worst en vooruit, laten we het milieu vooral niet vergeten met autorijden, dan moet overmorgen de gezondheidszorg wegbezuinigd worden, plus de hele vloot en onze halve luchtmacht. Om deze reden zal de overheid belastingen en accijnzen nooit genoeg kunnen en dus ook nooit voldoende willen verhogen om het kwaad dat bestreden moet worden radicaal weg te werken. En dat drink ik op. Proost. Proost, Henk Westbroek was dat. Morgen het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Dusty Springfield met In Private. Het is zes minuten voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Dit weekende werd het Britse voetbal opgeschrikt door een incident. Fabrice Mwamba, de 23-jarige voetballer van Bolton, kreeg tijdens het bekerduel met Tottenham Hotspur een hartaanval. Hij wordt nu kunstmatig in coma gehouden en vecht voor zijn leven. Dit gebeurt vaker bij topsporters, viel ons op. En dus zoeken we nu contact met Jan Hoogsteen. Die is cardioloog bij het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de eerste gedachte is toch, als je de beelden ziet, hoe is het mogelijk dat een topsporter, juist een topsporter, dit overkomt? Ja, ja dat, dat is zo. Uh, het is uh, helaas zo dat uh, ja, de onderzoekstechniek, uh, um, dat het soms uh, niet lukt om, uh, um, uh, uh, laten we zeggen, die aangeboren uh, overerfbare hartaandoeningen, om die uh, op te sporen. En dat is uh, heel treurig. Ja. En, ja, um, Met andere woorden, dat... je kunt gewoon soms niet in het genoeg in het hart kijken... of in de, het adersstelsel daaromheen om te kijken of er echt een probleem is. Ja, dat klopt. En we uh, weten dat uh, vooral bij jonge mensen is het vaak uh, een, een aangeboren aandoening zoals de hypertrofische cardiomyopathie. De watte? Hypertrofische cardiomyopathie, <laughs> ik zal het uitleggen. Heel graag. Dat is een, een, een aandoening waarbij de hartspier ziekelijk verdikt... En soms is het zo, en dat komt heel vaak voor in, in, in de wereld, het is 1 op de 500, maar niet altijd gedraagt deze ziekte zich kwaadaardig zoals bijvoorbeeld nu gebeurd is. Ik weet niet of die voetballer die ziekte heeft, hoor, maar als er een jongen uh, voetbal of een atleet overlijdt op het sportveld, tijdens de sport, is het heel vaak is het die ziekte. Ja, nou bent u gepromoveerd op de relatie tussen duursport en hartproblemen. Is er, is er een verband of zijn dit gewoon de aangeboren afwekingen uh, waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen en dus ook topsporters? Ja, het is zo dat, uh, dat er zeker een verband is. Dan komt steeds meer... Onderzoek waaruit blijkt dat er sommige harten niet geschikt zijn voor topsport. En dat de sport op zich schade geeft aan het hart. En schade moet je zien in de vorm van littekenweefsel, wat zeg maar in het uitstroomgebied van de rechterhartkamer. En ook op boezemniveau, dat daar littekenvorming ontstaat. En dat kan, die littekenvorming kan op zich, zeg maar, bij inspanning weer ritmestoornissen doen ontstaan. Juist. En hebt u het dan over topsport dat dan niet gezond is voor zo'n hart, of sport in zijn algemeenheid? Nou, dat ligt alles is relatief natuurlijk. Uh, er zijn mensen die hebben natuurlijk ontzettend veel talent en die kunnen hun hun hart enorm belasten en daar ook van goed kunnen herstellen. Maar er zijn ook mensen wat minder talent. En die, uh, die hebben eerder dit soort. Er zijn er eerder gevoelig voor. Dus het kan best zijn dat er hele bevolkingsgroepen zijn voor wie sport niet goed en niet gezond is. Um, nou, in ieder geval het topsport. Juist. Ja, maar goed, waar ligt dan de grens? ligt natuurlijk dat je uiteindelijk verstandig moet sporten. En soms moet je mensen ja, toch uh, in kennis stellen van ja, waarschijnlijk is deze vorm van sport die je nu doet, en dat kan duursport zijn of wat dan ook, dat het niet goed is voor je gezondheid. Ja, hoe herken je dat? En ik vraag het omdat veel sporters die in elkaar zijn gezakt op een veld bijvoorbeeld, achteraf zeggen, ja, ik voelde wel iets aankomen. Ja. Wat voelden ze dan aankomen? Meestal voelt men het toch wel aankomen. Het kan zijn dat ze zeggen, ik heb een storm in mijn borst... of ik, ik krijg hartkloppingen. Of ik word duizeligheid bij inspanning. En anders kan het ook zijn dat de ademhaling... niet past bij het inspanningsniveau... wat je op dat moment doet. Dus dat ze meer eerder kortademig zijn dan, dan, dan gewoon. Juist. En als je nou thuis zit te luisteren... of in de auto of op je werk, waar je ook bent... en je denkt, ja, ik voel me ook nooit helemaal lekker... als ik aan het sporten ben. Waar moet je dan op letten? In eerste instantie moet je zeggen, van, nou, je moet niet met koorts gaan, gaan sporten. Dat nee, want, want ook dat is een, uh, bij wielrenners een veel voorkomend gegeven. Namelijk dat een, een virus, een griepvirus bijvoorbeeld... zich kan nestelen op de hartspier, heb ik wel eens ja, begrepen. maar dat is niet alleen bij wielrenners, maar dat kan bij iedere sporter... en iedere sportende medemens kan dat natuurlijk zijn. Juist. En dat is uh, levensgevaarlijk. Dat is gevaarlijk, ja. Juist, dat is de één dus. Ja. En het tweede is, uh, als je op een gegeven moment aan jezelf merkt... van nou, ik hoor nou duizelige beenspanning, dat heb ik eigenlijk nooit... Dat je, daar niet, dat je daar acht op slaat en zegt van, ja luister, dit is voor mij geen normale reactie op inspanning. En dat je dan goed naar je lijf luistert en zegt, ik laat er naar kijken. Ja. Nou blijkt uit cijfers van het, onderzoek, uh, uh, of het, van het uh, UMC Utrecht dat er jaarlijks 100 sporters tussen de 15 en 35 overlijden. Dat, dat is nogal wat. Is dat, cijfers om te, is, is dat cijfer, neem ik niet kwalijk, om laag te brengen? Uh, daar moeten we met z'n allen aan werken. Uh, ja, de vraag is natuurlijk of dat lukt. Uh, het punt is dat, dat er altijd uh, ziektes, uh, hartziekten zullen zijn waarbij de eerste manifestatie van die hartziekte de plotse dood is. En dat is natuurlijk treurig. En er zijn natuurlijk, ja, niks is wit en zwart in de natuur. Er zijn natuurlijk een heleboel grijstinten. En dan wordt het wel eens lastig om, om een keuze te maken van nou is het nou uh, een ziek hart of is het een aanpassing van de op het hart. Yes. En dat is, dat is soms lastig. Dat is lastig. Jan Hoogsteen, cardioloog... bij het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Hartelijk dank voor de uitleg. Oké, okay, graag gedaan. Spanne half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag, dat is zo'n hekje. Gmn, GMNL Radio. Daar uh, kunt u... Uh, ook uw reacties kwijt op uh, dit programma. We gaan, uh, terwijl Jan van der Putten hier met een kopje koffie binnenkomt... naar Prem Radar Kishoen. Prem, je kan nooit ver weg zijn, want ik zag... je bus om negen uur nog van het Mediapark afdraaien. Ja, we zijn in Laren, want uh, we gaan over iets heel leuks. praten. Trouwens, het is heel leuk Sven. Ik zei, wat, wat me op je luisteraars, dat weet u niet. Maar als ik in de studio ben, in heel versum. En ik zie Jan van de Putten binnenkomen, dan moet ik altijd menszaam glimlachen. Want nu het zonnetje schijnt, zal hij zeker wel slippers aan hebben. Maar hij heeft altijd van die keurig verzorgde tenen. En nu vraag ik me af of hij ooit naar een pedicure gaat. Nee. Dus ik weet niet of Jan mij kan horen. Hij heeft nooit naar de Witte ja. <laughs> Nee. Oh, oh, oh Oké, okay. nou, wat, waar, waar het over gaat. En dat, ik dacht dat het interessant zou zijn voor Jan. Pedicure Sven en luisteraars moeten echt gecertificeerd zijn... en moeten ieder jaar een opleiding volgen. En nu klagen we in Nederland altijd over regeltjes... die door de overheid worden opgelegd. Maar weet u hoeveel regels er door brancheorganisaties... kleine verenigingen, iedere groep die zich organiseert maakt daar regels... en dat zijn het van die belachelijke regels... en dan kan je er niets tegen doen. En ik heb Madelon Grin, dat is een medische pedicure... en die zit helemaal zat met al dat gezever van mensen met hun regeltjes... En we gaan proberen te kijken. Ik ga het opnemen voor de beroepsgroep van de pedicures. Maar luisteraars, dat doen we nadat de man die geen pedicure nodig heeft en prachtige voeten heeft, maar ook een warme Bourgondische stem. Jan van der Putten u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Veel Griekse eilanden zijn de komende dagen afgesloten van de buitenwereld... vanwege een staking op schepen, waaronder veerboten. De actie is een protest tegen de bezuinigingen op de pensioenen en de sociale zekerheid. En ruim een kwart van de Nederlanders ligt s'nachts wakker van het werk. En bijna de helft van de werkenden gaat niet uitgerust naar zijn werk. Dat concluderen onderzoekers van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek, de NSWO. Ze hielden een enquête onder meer dan duizend Nederlanders met een betaalde baan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Runtime. Rem, rada We houden in Nederland van regels. Dat moet wel, want je woont met bijna 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. De regels waren onze kracht, maar dreigen nu onze zwakte te worden. Vandaag wil ik u daar een klein voorbeeld van geven. Op het eerste gehoor kunt u denken, Prim, is dit nou belangrijk? Maar geef me even uw oor. Voetverzorgers, pedicures moeten worden erkend. Zo weet u, de consument, dat u met de geregistreerde vakvrouw te maken hebt. Maar ze moeten ook worden gecertificeerd. Daar kunnen ze diabetes- en reumapatiënten... de kosten van de behandeling vergoed krijgen van hun zorgverzekeraar. Jaarlijks moeten de pedicures dus ook een bijscholing en nascholing volgen... om de accreditatiepunten te halen. Met die accreditatiepunten kan je weer geregistreerd blijven... in het kwaliteitsregister voor pedicures... zodat u weet dat ze qua kennis bij zijn. Je zou denken niets bijzonders, want artsen, advocaten, tandartsen... accountants en alle anderen moeten daar ook. Maar nu komt het luisteraars... Dit jaar moeten pedicures om gecertificeerd te blijven... ook in staat zijn om een echo van de voeten te maken. Een zogenaamd Doppleronderzoek. En let op, dat is nodig om de doorbloeding in de voeten te meten. De vraag is hoe vaak de pedicures deze medische procedures... überhaupt zullen uitvoeren... en of ze er ooit voor betaald zullen worden door de zorgverzekeraars. Dan ben je nu een eenvoudig hardwerkende pedicure. Je bent niet van rechtelijke procedures en acties... maar je vindt deze eis belachelijk. Wat doe je dan... De massamedia vinden dit probleem te tenietzeggend om er aandacht aan te besteden. Maar niet primetime. Uw probleem is mijn probleem. En daarom stel ik vandaag graag mijn zendtijd ter beschikking... aan de platgewalste pedicures en u kunt hun ook helpen. Vindt u deze regels ook belachelijk? Mail dan massaal naar primtimeapenstaatntr.nl Twitter dat naar hekje Primtime Radio 1. En heeft u verstand van de materie en kunt u helpen... Om mee en de luisteraars uit te leggen waarom deze onzin wel of niet nodig is... bel dan naar 0800-1121. Het is maandag 19 maart. Welkom bij primtime. It's primtime. Madelon Grin, medisch pedicure. Goedemorgen en welkom. Waarom moeten pedicures überhaupt erkend worden en geregistreerd zijn? Goedemorgen, Prem. Nou, Dat is heel erg belangrijk voor de zorgverzekeraars. Wij hebben een branchevereniging en die pleit al jaren voor erkenning van gekwalificeerde pedicures. En met name is het belangrijk voor de diabetespatiënten... en reumapatiënten, want die krijgen uit de zorgverzekeraar... van de zorgverzekeraar in ieder geval een vergoeding... voor de behandeling bij de pedicure. En het is eigenlijk preventief ook, hè? want een pedicure herkent al snel... Uh, ...drukplekken, plekken die mogelijk tot wonden kunnen leiden... ...en allerlei andere aandoeningen, zodat ze ook op tijd worden doorverwezen. Maar mensen die diabetes of reumen hebben, die zijn dus gevoeliger... ...want ik bedoel, ik ga nooit naar de pedicure en mijn voeten lijken op schuurpapier, maar hoe keer? Nou, het zijn natuurlijk uh, door, de, door de suiker, dat tast ook vaak de doorbloeding aan. Dus de extremiteiten, met name de voeten, worden het eerst geraakt. Als daar een probleem ontstaat gevoelsverlies, dan kunnen mensen gewoon met een sleutelbos in hun schoenen lopen... en ze voelen niet dat het erin zit. En het gevolg daarvan is dat er een wond kan komen... en die wond die blijft zitten, omdat er geen gevoel is, voelen ze geen pijn. Maar u, en... bent, u bent medisch pedicure. Ja. Dus u bent eerst gewoon pedicure geworden. Ja, daar komt. heeft u opleiding voor gedaan. Ja. Toen bent u medisch pedicure geworden. Ja, en dat is een heel traject. Ja, daar <lacht> hebt u ook een opleiding voor gedaan. Ja, zeker Wat is dat, dat voor onzin dat u dan ieder jaar om gecertificeerd te blijven... allerlei cursussen moet volgen? Ja, men wil gewoon dat uh, een eigenlijk men bijblijft bij uh, wat er zoal aan nieuwe behandelingen mogelijk is. En wat dat kost zo'n cursus? Al. Nou ja, deze nieuwe cursus die er gaat komen, zelfs om 250 euro kosten, En wie moet dat verlies, betalen? Ja, dat moet je zelf betalen. Dus dan moet u aan nou, u 250 euro betalen, dan gaat u ergens naartoe en dan kunt u niet werken. Zo'n cursus is hoe lang? Een dag, een halve dag? Dit is een cursus van twee dagen. Ja, twee dagen. Dus dan bent u twee dagen inkomstenderving. En dan moet u 250. En hoe vaak gaat u nou een, hoe dat ding, een Doppler Nou, ik denk dat ik dat nooit ga doen. Ik weet ook wat het inhoudt. Het is eigenlijk een echo maken van de doorbloeding. Maar ja, waar moet je de grens Maar dan moet je toch ook een apparatuur hebben ervoor? Ja, maar en ik heb wel... Wie, het... wie betaalt die apparatuur dan? <laughs> die moet je ook zelf aanschaffen. En wat handen? kost zo'n ding? Nou, ik denk dat een, een goed Dopplerapparaat uh, om onderzoek te doen... toch tussen de vijf en 7000 euro ligt. Maar Ado? ik heb op het congres gezien dat er een stand Welk stond. Welk congres? Uh, het congres van het uh, ProFood-jubileumcongres uh, was dat in februari. Dat is uw brancheorganisatie. Ja. ja, en daar stond een stand en die verkopen goedkopere Dopplertests En ja, of die dan even goed zijn. Okay, maar uh, u vindt dit nu belachelijk. Hoe kunt Zeker. u nou zeggen... Ik wil, als u die Doppleropleiding niet volgt, krijgt u niet uw accreditatiepunten? Nou, sterker, het is een verplicht onderdeel. En dat betekent, als je een verplicht onderdeel niet doet... ...word je gewoon uit het kwaliteitsregister gezet. Oké, okay, dus... Dan als heeft u, je hele opleiding... Maar als u het nu belachelijk vindt, wat kunt u nu doen om te zeggen... ...jongens, dit is belachelijk dat dit erin gekomen is? Kunt u naar de rechter? Nee, je kunt er verder helemaal niets mee. De brancheorganisatie... ProFood en ProCert, die Pro bepalen dat. ProCert is het certificeringsorganisatie. Ja, het zit allemaal een en, beetje ja, bij en elkaar. En ProFood is... Uh, ja, want ik heb gekeken dat in het bestuur van ProCert... Mm -hmm. zitten ook heel veel mensen die bestuurslid zijn van ProFood. Ja, ja, dat klopt. Okay. En dat gaat nog verder. Er komt ook nog een nieuwe club bij... en dat is de vakgroep voor uh, gekwalificeerde pedicures. Nog, ja, meer. En nog dan, meer. En daar moet u allemaal lid van zijn. Ja, eigenlijk wel. En dat ze ook een lidmaatschap waar je voor betaalt. Okay, luisteraars, we gaan zo ook naar de directeur van Provoet, die aan de telefoon is. Maar vindt u ook dat dit allemaal belachelijk is? En dat u zegt, uh, Prim, uh, dit kan niet. Uh, dan kunt u mailen naar primetimeapelstaatntr.nl of twitteren naar hekje 1 En als u verstand heeft van de materie, mag u altijd bellen met 0800-1121. my feet could talk, you say we... Goedemorgen Cora Bond, je hebt ingebeld, u bent laborante, uh, uh, u heeft er verstand van Vertel. Uh, nou ik doe inderdaad zelf uh, doktersonderzoeken in het ziekenhuis, mm -hmm. maar ik vind het uh, voor iemand die dat niet zo vaak doet, niet verstandig dat ze dat doen. Waarom niet? Nou, je moet er wel een beetje ervaring mee hebben, want anders kun je bijvoorbeeld uh, de mist ingaan... ...doordat je denkt, hé, hey, ik kan het vat niet vinden. De doorbloeding is slecht, terwijl, ja, als je daar meer ervaring mee hebt, dat je het wel gewoon kan vinden. Oké, okay, mevrouw Bond, ik hoor aan uw stem dat u of op de fiets bent of aan het lopen bent. Um, kunt u alsjeblieft aan de telefoon blijven, want dan kunt u ook reageren op de directeur van ProVoet... ...meneer Kas van der Goes. Meneer Van der Goes, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Prem. Meneer Van der Goes, waarom slaan jullie zo door bij ProVoet? Nou, ik denk niet dat wij doorslaan bij ProFood. Uh, kijk, wij zijn een brancheorganisatie die de belangen van onze pedicures behaartigen. En uh, dat betekent dus dat wij de maatschappelijke ontwikkelingen heel goed uh, volgen. En een van de dingen die, uh, uh, die, die er op ons afkomen is dat uh, uh, diabetesvoedzorg in de ketenzorg is opgenomen. Wat is de ketenzorg? Ketenzorg is een, uh, is een verschijnsel waarbij uh, de overheid ervoor heeft gekozen dat diabetes patiënten die, uh, die problemen hebben, dat die een aangepast programma krijgen. En in dat aangepaste programma uh, worden afspraken gemaakt welke zorg dat ze op een bepaald moment nodig hebben. En die zorg die moet ingekocht worden. Helaas heb ik het ook niet verzonnen, maar het is, uh, het is de marktwerking waar de overheid voor kiest. Met andere woorden, als een diabetespatiënt patiënt last heeft van bijvoorbeeld de ogen... dan zal hij één keer per jaar in overleg met een, uh, een regisseur van zijn zorg... afspraken maken dat hij naar de oogarts toe gaat. Ja. Blijkt dat hij problemen heeft met de voeten... dan worden er afspraken gemaakt om naar de pedicure te gaan. Waarom omdat... die naar de orthoped... Uh, nee, de pedicure... Ja, maar om, de pedicure de is geen dokter. De, pedi krijgen. de pedicure is geen dokter. Nee, dat klopt. Maar dat zeg ik toch ook niet. Nee, maar kijk, ik heb net uh, mevrouw Cora Bond. En die is laborante. En uh, u werkt in welk ziekenhuis, mevrouw Bond? In Roosendaal. Oké, okay, en u doet die Doppler onderzoeken. En u zegt, je moet er echt heel veel op een dag doen... om het echt goed te kunnen. Nou, je moet ze wel regelmatig doen, vind ik. Want uh, kijk, die... Uh, Pedicuren die hebben best wel een signalerende functie, dat klopt wel. Maar die uh, kunnen dat uh, ook zonder wel dat onderzoek Want dat gebeurt nu ook. Als we zien, hé, hey, dit klopt niet aan die voet, die tenen zijn blauw of rood of glad, dan sturen die mensen, ja, toch wel die mensen door van hé, hey, laat dat eens nakijken. Dan hoeven ze niet per se, die doppelen voor te En na, naar welke dokter stuurt u ze dan? Moeten ze dan door worden gestuurd, mevrouw? Nou, Bijvoorbeeld naar de huisarts. Want de praktijkondersteuners van de huisarts. Die kunnen ook doppelgroep onderzoeken. En die hebben daar toch meer ervaring in dan de pedicure. Maar, Doeland Grin, wat doe je als je iemand bij jou krijgt. met dit soort uh, signaleringen? Als ik een uh, diabetespatiënt bij me krijg. dan doen we allereerst een screening van de voeten. En dat betekent dat je gaat kijken. hoe is het met het oppervlaktegevoel gesteld? Hoe is het met het dieptegevoel gesteld? Voelen ze koud? Warmte? Je kunt de hartslag in de voet voelen. als de doorbloeding goed is. Dat hebben we ook geleerd. Tenzij je natuurlijk eelt op je vingers zet. Want dan dan wordt het een stuk lastiger. Dus je doet een heel uitgebreid onderzoek. Uh, met naar die je handen voeten. gewoon. Gewoon met de handen, met de okay. ogen en noem maar op. Meneer dus... Van der Goes, welke ja. lobbyclub wilde apparatuur verkopen? En heeft u toen voor uw kas, voor zijn karretje gespannen? Nee, meneer, zo werkt het niet. Nou, meneer Van der Goes, die mensen ah. hebben handen en voelen al goed. En het systeem werkt goed, want dan wezen ze door naar de huisarts. Die een ding is heeft. dus waarom moeten die mensen een duur appara apparaat gaan aanschappen van 7000 euro? Nee. En waarom moeten ze dan een cursus gaan volgen voor iets wat ze misschien één keer per maand gaan doen? Nou, ik, ik, ik, ik, ik ken u als de echte pren op dit moment. U laat me even niet uitspreken, maar ik, ik wil toch proberen gaan u gaan. daar toch een weerwoord op te geven. Gaat u gaan. Uh, een pedicure heeft een signalerende functie. Werd net ook terecht door uh, die mevrouw gezegd. En die signalerende functie die is heel belangrijk bij de voedzorg voor diabetespatiënten. Want als een diabetespatiënt uh, voedzorg krijgt en die is gevoelloos... dan is het onverantwoord om daar eelt weg te snijden... zonder dat je weet dat daar problemen op kunnen treden. Nou, uh, die signalerende functie van die uh, pedicure... Die moet zodanig zijn dat ze eigenlijk inderdaad met de vingers uh, de vaatwerking moet kunnen voelen om te weten dat er, uh, of, of een patiënt nog een goede doorbloeding heeft in de voet of niet. Want de pedicure is een professional in die ketenzorg en moet kunnen communiceren met die huisarts om aan te geven waar het probleem zit. Meneer Van der Goes, even, u bent de directeur van ProFood. Ik ben het tot nu toe helemaal met u eens. We praten over de medische pedicure die weer nieuwe regeltjes krijgt... de opleiding moet volgen, maar u geeft nog steeds geen antwoord op mijn simpele vraag. Ze doen het al mensenlevens zonder dat doppler -onderzoek. In het systeem in Nederland, zegt mevrouw Bond... die werkt in een ziekenhuis, ja... je kan heel goed doorverwijzen naar de huisarts. En de huisarts heeft daar iemand die dat Doppleronderzoek doet. Waarom moet dan een pedicure, dat hele stomme Dopplerapparaat en die opleiding in huis halen om iets te doen... wat ze snel kan doorverwijzen naar de huisarts? Ik draai het nog, even, nog even... Ik wil er effect... eigenlijk een vraag aan toevoegen, als, als je dat niet erg vindt. Uh, stel dat uh, ik daar geen zin in heb. Ik vind dat je daar vrij in moet zijn als je kennis wil nemen van bepaalde onderzoeken. Dat geldt ook voor onderzoeken om te kijken hoe de zenuwen werken. Uh, dat wordt ook in het ziekenhuis gedaan. Maar stel dat ik dat niet wil, dan heb ik een opleiding gedaan. Uh, ik ben daar jaren mee bezig geweest om medisch pedicure te worden. En nou doe ik dit niet en dan word ik uit het kwaliteitsregister gegooid... Ja, meneer dat Van der Goes. Dat is toch een beetje Goeus. raar, hè? U bent heb... dictatoriaal bezig, meneer, Goe meneer, meneer, meneer uh, Van der Goes. Ja. Nee, als... dat, uh, nee, absoluut niet. Kijk, uh, wij hebben. Maar, maar als u mij even de tijd. Gaat u gaan, gaat u gaan. En een pedicure. Pedicure is een ontzettende goede professional. Dat is een vakvrouw die op een uh, kwalitatief verantwoorde manier voetzorg kan geven. Voor mensen die gezonde voeten hebben en geen problemen hebben. Die pedicure die kent haar eigen praktijk en als ze dat goed aanpakt, dan heeft ze een bloei, bloeiende praktijk. Um, een aantal jaren geleden heeft de zorgverzekeraar gezegd dat het ook belangrijk is dat pedicures zich bezighouden met risicovoeten. Denk aan de voeten van diabetespatiënten, reumapatiënten. Maar om dat te kunnen, moet je een bepaalde deskundigheid hebben. En die deskundigheid die, uh, moet, dus, moet bijgebracht worden, dat eist de zorgverzekeraar ook, anders lukt het niet. Waar moeten wij dan op de stoel wij... van de dokter gaan zitten, meneer Van der Goes? Wat zegt u? Moeten wij op de stoel van de dokter gaan zitten, meneer Van der Goes? Oh, ik, ik mag, mag ik even mijn verhaal afmaken. Vervolgens eh, zijn de pedicures die allemaal in dat, in dat netwerk werken... en voeten eh, van risicopatiënten behandelen... die konden de, de, de cliënten laten declareren bij de zorgverzekeraar. Tot in 2010 de wet verandert... En de wet die zegt dat alle diabetespatiënten die voetproblemen hebben, recht hebben op voedzorg. En ja. dat recht op voedzorg, dat wordt vastgesteld door deskundigen en dat noemen we de SIMS-classificatie. Ja. Nou, die SIMS-classificatie die wordt vastgesteld door de huisarts, de huisarts die bepaalt dan of, die of de cliënt... Goedzorg nodig heeft of niet. Oké, okay. meneer Van der Goe, sorry dat ik onderbreek. Maar mijn technicus, meneer De Hoop, die, die let altijd op dat het programma ook boeiend blijft voor luisteraars. En die zit me nu te werken, prim. Maar laat me dit vragen, meneer Van der Goe: Simpel. Dat doppleronderzoek. Ja. Waarom is dat zo cruciaal? Want alles wat u me vertelt, helemaal eens. Dat is de huidige praktijk. Er wordt goed gevoeld. Dan verwijs je door naar het ziekenhuis van mevrouw Bond. Of je verwijst door naar de huisarts die het Doppleronderzoek doet. En mevrouw Bond zegt net. En dat is iemand die het verstand heeft van zaken. Je moet het regelmatig doen. Dus ja. schrap dit hele stomme Doppleronderzoek bij de pedicures. Waar ze verplicht een wurgopleiding moeten volgen. En een dure machine moeten aanschaffen. En u en ik zijn de beste vrienden. Ja. Meneer, ja, oké okay, meneer Prem, ik zal uh, even wat u zegt. De wetgever wil de uh, diabetespatiënten niet in het ziekenhuis. Die willen die in de eerste lijn hebben. Ja, maar dat... Nou, eventjes terug. Wij oh, hebben het over de, de, de verplichte uh, cursus voetonderzoek uh, en noviteiten. En daar valt dat Doppleronderzoek bij in. Nou, zijn er zat dingen te denken? Ik doe volgende week een workshop... Nee, nee, nee. nee wou, uh, je, ik, ik, zijn zat dingen te denken? Nee, maar even denken. om een voorbeeld te nee, nee, geven. Nee, laat een voorbeeld. Oké. Okay. Okay, zat nou. dingen te denken? Ik wil... Ik dus wil eigenlijk je zijn wij gekwalificeerd. Want uh, zo, zo berichten ons veel te veel op die Doppler... Ik nou, waarom we op die Doppler richten, meneer Van de Goeds. En ik zeg het op de rustigste manier, zodat er geen juridische procedures kunnen komen. Bij de voorbereiding kon ik me niet geheel aan de indruk onttrekken. Alhoewel yeah. ik er geen enkel bewijs voor heb. Maar het gevoel bekroopt mij, niet onderbouwd en geheel subjectief, dat er mogelijk een lobby voor de Dopplermachine achter de invoering van deze cursus zit. Nee, maar meneer, u hebt, u hebt het over een doppele machine van 7.000 euro. Ik zal in ieder geval hier nog achteraan gaan, maar ik heb dus bedragen gehoord... ...en daar kan Profoet uh, in ieder geval nog in bemiddelen. En dan heb je het over 250 euro. Dat kost de cursus, die machine. Gaan... Nee, de, het apparaatje. Het is een klein apparaatje. Het is geen machine waar u okay. het over hebt. Houd u even aan, mevrouw Bond. Die, die mevrouw Bond, u bent de, uh, de luisteraar die heeft gebeld uh, een vakvrouw. Uh, die doppler die u gebruikt in het ziekenhuis, hoe groot is dat apparaat en is het niet gevaarlijk om met een te klein apparaat te werken? Uh, nou, dat apparaat is, uh, is wel groot, maar niet, niet super groot maar dat kost zeker geen 250 euro. Ik denk dat er wel goedkopere apparaatjes zijn, maar dat je dan alleen puur op geluid beoordeelt. En niet, uh, kijk, wij hebben er ook een, uh, een beeld bij. En ja, het, het zou kunnen werken dat, dat ze het puur op geluid doen, maar nogmaals, je moet het wel regelmatig doen, denk ik. Ja, maar mevrouw beetje... Bond, dus een goede doppler, dan moet je, als je het doet, dan moet je echt de real thing doen en niet zo'n klein uh, mini-apparaatje. Nee, maar het, het nou, dan, dan is het puur weer de screening. En, en dat kunnen ze ook door middel van uh, de hartslag te voelen. Want ja, dan kunnen ze het ook. Uh, uh, ja, dat, dat geeft een beetje hetzelfde, denk ik. Uh, meneer, meneer Van der Goeds, u hoort nu van een vakvrouw dat het eigenlijk Lariekoek is. En in 1 op tien gevallen komt die doppler om de hoek kijken. En dat is het apparaatje waar ik het over heb. Maar ik zeg, ik heb ik zeg er één ding bij. De essentie gaat om het voelen. ...van die bloedstroom ja. en het signaleren of er problemen zijn of niet. Meneer Van der Goest, mevrouw Grin en ik zijn het met u eens... ...alleen waarom moet die stomme machine er dan verplicht komen... ...en waarom moeten ze dan die stomme cursus van 250 euro volgen... ...als Meneer het vreemd, al met voelen kan? Is, wat u zegt over die stomme machine en die, die, die, die, die kost, die bedragen die u zegt... ...dan ga ik dat dwars voorleggen en dan ga ik regelen dat die machine niet komt. Oké, okay, meneer Van der Goes, hartstikke en... bedankt. U bent een schat, u hebt me maandagochtend helemaal goed gemaakt. Mevrouw Grin, u wil nog wat zeggen? Ja, ik heb nog één vraag, want als ik dit dus niet ga doen... omdat ik daar niet de noodzaak van inzie... dan kan ik dus wel geregistreerd blijven in het kwaliteitsregister. Dus dan is de verplichting daar om, dat, uh, om die cursus te doen er vanaf. Meneer Van der Goes? We de, de, hebben gezegd dat in de ketenzorg moeten wij... alle professionals die daar actief zijn die moeten wij kunnen borgen dat we uh, ook professioneel zijn... dat we weten waar het om gaat. Wij zijn uh, Daar, U twijfelt in... toch niet aan mijn kennis? Ik ben medisch pedicure. Ik heb dubbele uh, accreditatiepunten moet, al verzameld van wat, wat nodig Weet, is. Waar, wij zijn gespecialiseerd in die voeten en wij moeten kunnen communiceren... ...met een huisarts wat er precies B aan de hand is. Meneer Van der Goes, even, ik heb een klein even, probleem. Er wordt ontzettend veel gebeld, gemaild en getweet. U zo, ik, ik, ik, ik wil u hartelijk bedanken, mevrouw Ka Cora Bond. Weet u, luisteraars, als u maken mijn programma beter... ...want door uw inbreng hebt u meneer Van der Goes, ...duidelijk kunnen maken hoe belangrijk het apparaat is. Uh, uh, uh, veel succes met uw werk, mevrouw Bond. Bent u vandaag vrij of moet u nog werken? Ik ben vandaag vrij. Oké, okay, nou, geniet van uw vrije dag in het mooie zonnetje. Meneer Van der Goes, kunnen we afspreken dat u elk geval erin gaat duiken... en gaat kijken of de verplichting moet blijven bestaan? Want je zou het ook vrijwillig kunnen maken... zodat ja, ik... mensen kunnen kiezen om wel of niet die stomme Doppler... en luisteraars, ik weet niet welke fabrikant die Doppler maakt... maar ik zou eigenlijk zeggen, al die mensen boycott de Doppler... maar ja, dan krijg ik straks weer problemen met uh, commissariat en juridische actie. Maar Marieke, als die transie, meneer Van der Goes, snapt u het? Ik snap mevrouw Grins zo erg, omdat je dan zo plat gewalst wordt... En Denk dat je machteloos bent en dat je ja. dan uit drie situatie... Okay. alles wat met Doppler te maken heeft eruit wil gooien. Twee dingen, uh, meneer Prem. Mevrouw Grin nodig ik van harte uit om eens een keer bij mij te komen praten, want ze zal beslist lid zijn van ProFood en wij staan voor de belangen van mevrouw Grin. Als het uh, daadwerkelijk zo is, dan, uh, kijk, we, we focussen ons op Doppler. Het gaat niet om Doppler, het gaat om het signaleren en als die Doppler ertussen zit. En uh, ik ga daar ook met deskundigen over praten, wat ik net uh, beloofd heb. Dan gaan we kijken of we dat op kunnen lossen. Want dit kan niet, dat er apparaten van 7000 bij de pedicure komen. Daar hebben we onze deskundigen voor in het ziekenhuis. Ja. Maar dan praat je, denk ik, ook over andere dobblersystemen. Eh, ja. Met echo enzovoort. Dan het dobblerapparaatje waar wij het over hebben. Kas van der Goest, directeur van Profood, U begon slecht, u eindigde ontzettend goed. Dank u wel. En uh, wie weet, tot de volgende keer. Ik kreeg van Jacqueline Rieke een mooie mail. Het Doppler-onderzoek is nodig om te constateren of er een perifeer articieel vaatlijden aanwezig is. En dit is dan een onderdeel van de Sims-classificatie. Welke door de huisvaarts bepaald moet worden. Het dobbleronderzoek wordt niet meer vergoed aan de huisarts. Dus dit is makkelijk om door te schuiven. Maar er is nog een andere beroepsgroep die boven de pedicure staat... en dat zijn de podotherapeuten. Ja. Dus eigenlijk wilt u, at least, mevrouw geen medische pedicure... dat dit wordt doorgestuurd naar de podotherapeuten. Ja, dat lijkt me dan de plek. Ja, dat vind ik ook. Lia Pieters vindt dat we te ondergaan aan regelgeving. We kijken naar de middelen en niet meer naar het doel. Eline Kleiberiks heeft meer vertrouwen in de pedicure met kennis en ervaring... ...dan in de pedicure met een duurapparaat. Kijk, en dan krijg ik nog een goede... Ja, Madelon, je wordt... luisteraars, je moet er zien. Ze is oud, ballet, dan de rest. <laughs> Ze straalt helemaal... Um, met verbazing luister ik naar deze reportage. Ik ben zelf diabetisch patiënt en ga iedere zes weken naar een gecertificeerde pedicure... en eenmaal per jaar naar de pod podotherapeut. Bovendien word ik viermaal per jaar gecontroleerd, waarvan x maal per jaar een grote controle. Mij denkt deze nieuwe regeling onnodig, want als er ook maar iets aan de hand is... met mijn voeten word ik naar de huisarts doorgestuurd. Nou, precies. Jacques Hanneke Maas van der Sluis, die bepleit dus eigenlijk, uh, mevrouw Grin, wat u zegt... Voetcontrole drie maandelijks door de huisarts is standaardprocedure bij diabetes. Plus de die, uh, procedure, pedicure maakt de Doppler overbodig, zegt Inge W. Wordingen. Nou, grote steun. Oké, okay. Jack van de Nes weer zo'n organisatie die alleen maar aan zichzelf denkt. De overheid wil allerlei bedrijfschappen afschaffen hier weer een club die zich op basis van haar eigen belang haar leden met de wet zogenaamd in haar hand op de kostenjacht om hun eigen duurbetaalde baantjes te kunnen behouden zonder enige toegevoegde waarde. En moet je horen, Beppie is echt een van onze vaste luisteraars en Beppie wil me altijd badge. Maar Beppie zegt nu iedere zelfstandige ondernemer moet voor zijn tokoes zorgen. Taxichauffeurs moeten zorgen voor een goede auto, een tandarts die ze et cetera. In de gezondheidszorg is het nodig dat men op Professionele manier geholpen wordt. Anders kunnen we rechtstreeks naar de kwakzalvers die wel goedkoper zijn. Bepi heeft het punt. Hoe anders je de kwakzalvers van de echte pedicures? Nou, uh, dat is uh, heel simpel. Je gaat naar een pedicure. Ik heb er verschillende in mijn praktijk uh, die ook van ver komen. En vaak zeg ik dan, maar u heeft bij u in de buurt toch ook pedicures? En ik heb één meneer met een agressieve polyneuropathie. En die zei, ja, er zitten er vijf bij mij. En ik ben er allemaal geweest, maar ik wil graag bij u terecht. Oké, okay, mevrouw Jaarsma, ik, u, u komt op de valriep in het programma. U hebt één minuut. Uh, zegt u het maar. Goedemorgen. Ik had gereageerd, want ik hoorde uw programma op de radio. En uh, ik werk in de thuiszorg. Ik uh, heb diverse klanten die ook door de pedicure behandeld worden... in verband met diabetes of reuma. En uh, die klanten zijn ook allemaal onder behandeling bij een internist... of uh, hebben controle van de huisarts. Dus het lijkt mij inderdaad dat de mevrouw bij u in de uitzending zei... compleet overbodig dat zij nog eens een keer die dure apparatuur gaan aanschaffen. Ik bedoel, waarom moet het allemaal dubbel gebeuren? Ja, ik weet het, het ook niet. Dat... Ik vroeg het, dat vroeg ik aan meneer Van der Goes. En die kwam met de hele verhandeling. Maar op het einde dacht Precies. ik wel dat hij het licht zag. Ja, dat, uh, dat leek mij ook. En meneer Van der Goes had een heel mooi lang verhaal. Maar uiteindelijk stap ik die mevrouw bij u in de uitzending. Die zegt van, ik ben gekwalificeerd. Ik heb daar mijn opleiding voor gedaan. Mijn kosten aangemaakt. En nu moeten ze weer dure apparatuur gaan aanschaffen. <laughs> ik bedoel, de apparatuur is er al. Laat het doen bij degene die daar echt... Voor, uh, aangewezen zijn. Weet u wat we gaan doen? Ik kijk even naar uh, Marianne. en va we, we gaan een uitzending maken over vertrouwen. Want volgens mij, Precies. mevrouw, man, het gaat allemaal over vertrouwen. Precies. Dat stomme apparaat, uw handen voelen net zo goed. Ja, En absoluut. bij twijfel stuurt u toch door naar die huisarts of de podotherapeut. Altijd. En mijn contacten met de huisartsen hier zijn uitstekend. Ja, want uh, daar gaat het ook om, mevrouw Maar Staat hier, ik hoor de wetgever wel en de verzekeraar weer. Mijn vraag is, betaalt de wetgever ook. En op deze manier schuiven we maar door. Ja, je wordt eigenlijk doodgereguleerd. Terwijl de, je hebt passie voor je vak. Dus je wil ook steeds meer weten. Dat je, je verrijkt jezelf met nieuwe kennis. Daar heb je helemaal geen brancheorganisatie voor nodig. Ik wil iedereen bedanken, luisteraars. Uh, uh, ga naar de website primtime.nl. Die is onderdeel van dit programma. Kunt u alle mails lezen. Mevrouw Jaars, maar succes met je mooie werk. Luisteraars, morgen zijn we er weer. Dan gaat het over de medische wetenschap en Michael J. Fox. Tot morgen. Namaste. Dag.